Voor de riesling thuis graag. Eigen schuld had je maar vak moeten leren. Leven de koningin. Papa die had tenminste nog een vak. Statisticus was hij. Een wereldberoemd niet te vergeten. Echt helpen doet het niet, want op een mooie zomeravond stapte papa mooi voor de trein. Katharine was volslagen over stuur en mama dacht dat het een ongeluk was. De tweede man van het koninkrijk der Nederlander moet in een aftans koffiehuis te Lima bidden en smeek of hij even een oude nieuwsweek mag inzien. Wat dacht je? Is er niet. Morgen. Zuid-Amerika, het continent van de toekomst. En dat zal het altijd wel blijven. Alles komt al eeuwenlang morgen. Regeltjes, regeltjes, Warnke. Ik heb ze niet bedacht, huis niet. Dat begrijp ik wel. Maar we moeten de vinger toch een beetje aan de pols houden, hè? Drink nu eens. Je laat die superieure Franse riesling helemaal warm worden. Santé dan maar. Ja, en proficiat met het uitstekende interview in de volkskrant. Momentje de, de volkskrant? Hallo, Warnke, zijn we er nog? Wie begeleidt nu het documentatiecentrum voor uitstervende indianentalen? Uh, ondergetekende. Juist. En je staat in geuren en kleuren in het voormalige katholieke ochtendblad. Thuis zijn ze zeer in hun nopjes. Hier is de fax. Ach ja. Waar haal je het vandaan? Bijvoorbeeld deze. Wij... Die uit een klein taalgebied komen, hebben een speciale verantwoordelijkheid om andere met uitsterven bedreigde talen van onze know-how te voorzien. Tja. En dan deze: De infrastructuur van de internationale samenwerking mag de inheemse bevolking niet langer overslaan. Warnke, boy. Dat is pure poëzie. Ik had het niet mooier kunnen zeggen. Nou, de briefing was ook zeer correct. Hè? Fijn. Maar dat ik je ook nog vragen wilde, komt die Rietveldstoel, Komt die nog een beetje te ver? Ja, met een beetje geschuif vindt hij wel zijn plek. Maar als u het niet erg vindt, dan hou ik het vandaag maar eens voor gezien. Ach, het was zo lang. Krap aan, dacht ik zo. Ja, maar ik wil voor het diner nog even met mijn dochters een bad. Je wilt nog even wat met je dochters? Dat zeg ik. Is dat vreemd of zo? Vreemd, ach. Ja, wat is vreemd? Wij Nederlanders hebben over de grenzen namen op te houden. Het hongerhuwelijk, euthanasie, drugs in alle geuren en kleuren. Weet Catharina van die barrenpartij? Ik bedoel... Dit is toch niet serieus, neem ik aan? Vroeg die dat echt? <laughs> ik verzin het toch niet? <laughs> wat een vies oud mannetje. Ach, die man die komt uit een andere tijd. Ja, Wedder dat hij zijn ouders nog nooit bloot heeft gezien. Ik zweer dat het zo is. Je hebt nog niets van Marok gezegd. Heb ik zelf gemaakt. Is dat leer? Ja, wat dacht jij dan? Schatje van me. Ja? Hou je nog van me? Heel veel. Hmm. Jean. Hmm. <laughs> zullen wij de meisjes nog een naam, een broertje proberen te geven? Wat? Huh? Een jongetje. Nou, nu kan het nog. Wat bedoel je? Nog een kind? Ja. Sorry hoor, daar moeten we eerst eens serieus over praten. Dat gaat heus niet zomaar. Ja, dat klopt. Alleen van gepraat komen geen kinderen. Nou, kom er nog even bij me. Kom Wat? Nee, eh. Uh, oh, ik heb stekende kop, heen. Zal mama dan een lekker kruikje voor je maken? En ook nog een glaasje lekkers? Wacht jullie op? Eh. Uh, oh, de Nieuwsweek. Uh, lees maar rustig verder. Het uh, nieuws loopt niet weg. Nee, nee, nee hoor. <laughs> Leest u maar. Onzin. Trouwens, ik, ik moet er eens vandoor. Bent u uh, uh, professor? Wow. Waar komt u vandaan? Nederland. Nederland? Ik verdomme toch mooi om met tulpen, en Kaas en Ajax aan te komen. Spreken, spreken ze daar Engels? In Nederland spreken ze Nederlands. Mm -hmm. Engels is onze tweede taal, zeg maar. Hm. Weet u? Uh, u herinnert me aan mijn professor. Ach. Oh. Maar hij leeft niet meer. Oh, dat spijt me. Wat zou ze eigenlijk van me moeten? Ze heeft wel sprekende ogen. Uh, u komt hier vaak, hè? Vaak? Oh ja, verregel. Ik kom hier ook vaak. Ach, is dat zo? Dom van me, dat ik u niet eerder heb opgemerkt. Ik zal weer eens ergens anders bij mijn gedachten geweest zijn. Dat dacht ik wel. Weet u, daarom deed u me aan de professor denken. Hij was mijn lievelingsprofessor. Werkelijk? Uh, woont hij hier in de buurt? Uh, ik, ik werk hier in de buurt. Ik woon niet ver van kantoor. Die minuten lopen, zeg maar. Ja. Uh. En wat doe jij? Uh, ik studeer. Natuurlijk. Uh. Natuurlijk, anders zou je geen lievelingsprofessor hebben gehad. Dat is uh. Stom van me. Uh, ik, ik heet trouwens Malena. Malena. Uh, Warinken. Aarna. Uh -huh. Wornke? Uh, zeg ik het goed? Wormke? Nou well, ongeveer. Zeg, Marlena, we zien elkaar vast nog wel eens. Hm. Dit ligt goed. Hm. Ik studeer sociologie. Prachtig. Nou, heel goed je best doen. Adieu hoor.